6 uur. Dit is Radio 1, met Jurgen van den Berg. Goedenavond allemaal, vooruitblikken en ook nog een beetje napraten... over de 16e etappe in de Tour de France. Nu het NOS Journaal, Mark Visser. Goedenavond, akkoord over beperking zorgkosten. Noorse neonatie gearresteerd in Frankrijk. En Edward Snowden vraagt in Rusland voorlopig asiel aan. Vanavond blijft het nog lang meer dan 20 graden. Morgen en ook de rest van de week blijft het zomers in Nederland. Maar vrijdag en zaterdag is het even ietsje minder warm. Zorgverleners en verzekeraars moeten goedkoper gaan werken. Dat heeft minister Schippers van Volksgezondheid afgesproken... met huisartsen, ziekenhuizen, GGZ-instellingen, verzekeraars en patiënten. Zo gaat niet elk ziekenhuis dezelfde ingewikkelde operaties doen... en moet je vaker naar de huisarts en minder vaak naar een specialist... De minister wil zo jaarlijks 1 miljard euro besparen. Maar er is ook rust nodig in de sector, vindt de minister. Dus daarna nog meer bezuinigingen heeft Schippers niet voor ogen. Iedereen begrijpt dat als er 6 miljard bij elkaar uh, moet komen... dat de zorg daar ook een steentje aan moet bijdragen. Nou, En daar heeft de zorg haar verantwoordelijkheid ingenomen. 6 miljard dat zijn de extra bezuinigingen voor volgend jaar, zegt u hiermee. Dit hebben wij nu neergelegd. En hiermee is dit de bijdrage van de zorg en meer niet. Nou, als ik een akkoord sluit, dan sluit ik het in dit geval tot en met 2017. Dus in augustus hoeven mensen niet te verwachten dat er nog meer gebeurt op de zorggebied? Nee, ik sluit niet een akkoord tot en met augustus. Dus dit is echt een akkoord voor de komende jaren tot en met 2017. Waarom is dit akkoord zo belangrijk? Het is ontzettend belangrijk omdat de patiënt hier beter van wordt. In het regeerakkoord hadden we afgesproken dat er voor maar liefst 1,2 miljard uit het basispakket gehaald zou worden. En daarvan hebben we gesproken. Eigenlijk uh, moeten we dat zelf opvangen in de zorg. Als alle medische specialisten zich nou houden aan hun eigen richtlijnen... die ze hebben afgesproken omdat dat de beste manier is... om een bepaalde ziekte te behandelen. Als iedereen zich daaraan houdt en niet die MRI-scan doet als het niet nodig is... niet die extra foto doet als het niet nodig is. Als we het op die manier doen, dan halen we ook dat geld op. En dat betekent dat de patiënt zich niet voor dat enorme bedrag... hoeft bij te verzekeren of uit eigen zak hoeft te betalen. Zegt u eigenlijk... Nu wordt te vaak onnodig bijvoorbeeld een MRI-scan gemaakt... Zeker als je kijkt in de gezondheidszorg, dan scheelt het enorm welk ziekenhuis je binnenwandelt, welke behandeling je krijgt met precies dezelfde aandoening. Maar toch, ik heb bijvoorbeeld last van mijn rug en wil zo'n scan hebben. Dan wordt het toch voor mij moeilijker om de zorg te krijgen. Ja, maar als u het medisch nodig heeft of als de dokter zegt van nou, ik denk dat een MRI-scan hier meer licht kan uh, brengen in, uh, in wat hier aan de hand is, dan gebeurt het gewoon. Uh, maar uh, het moet je wel helpen. Dit akkoord is papier. Weet u zeker dat het in de werkelijkheid, in de praktijk ook gaat werken, dus het is goedkoper wordt, maar ook beter iets wat u permanent nastreeft. Ja, alle partijen moeten er nog wel aan hun achterbannen voorleggen... maar als hiervoor wordt, voor wordt getekend, heeft iedereen zich gecommitteerd. Ik heb me gecommitteerd, maar alle partijen die rond de tafel zaten ook. En dat betekent dat we gewoon gaan doen wat we hebben afgesproken. Bij dit soort dingen denk ik altijd van ja, dat klinkt heel mooi... maar waarom is het dan niet eerder gebeurd? Nou, soms moet je dingen met elkaar afspreken en uh, strakker afspreken om het daadwerkelijk van de grond te krijgen. Kijk, wij denken heel vaak in het land als we maar een nieuwe wet maken, dan gaat het allemaal goed. Terwijl je ziet dat dan iedereen gaat kijken hoe kan ik die wet omzeilen, zit er een maas in de wet, uh, hoe kan ik er onderuit komen. Terwijl als je dingen met elkaar afspreekt, heeft het al uh, zichzelf bewezen dat het veel meer draagvlak heeft in zo'n sector. En voor u geldt afspraak is afspraak? Afspraak is afspraak voor mij en ook voor een ander. Minister Schipper was dat in gesprek met verslaggever Marcel Bril. In Frankrijk is een Noorse neonazi gearresteerd. Hij wordt ervan verdacht een aanslag voor te bereiden. Correspondent Ron Linker. Wie is deze man? Het gaat om een extreemrechtse black metal zanger die in de jaren negentig uh, alles een fan in Noorwegen heeft doodgestoken. Daarvoor kreeg hij toen 16 jaar celstraf. En in die gevangenis zou hij volgens de Franse politie radicaler of nog radicaler zijn geworden. Nou hoe dan ook, in 2010 is hij uiteindelijk vrijgekomen. Hij is met zijn vrouw geëmigreerd naar Frankrijk. En vanaf dat moment hield de Franse politie hem echt in de gaten, klaar om hem op te pakken mocht dat nodig zijn. En dat bleek dus deze week het geval te zijn. En wat was dan de aanleiding om hem op te pakken? Nou, ze hielden hem dus al in de gaten... en uh, ze wisten dat hij één van de ruim 500 mensen was... die uh, het manifest van Anders Breivik had ontvangen. Weet je wel, de terrorist die in Noorwegen uh, 77 mensen heeft doodgeschoten. Dus dat was nog meer reden om hem te gaan volgen. En vorige week toen uh, besloot zijn vrouw ineens om vijf geweren te gaan kopen. Dus toen was de politie er echt van overtuigd... dat hij op het punt stond om een bloedige aanslag te gaan plegen. Hij zit nu in voorlopige hechtenis... De politie zal dus met meer bewijzen gaan komen, meer aanwijzingen. En uiteraard krijgt hij de gelegenheid om zich daartegen te verdedigen. Correspondent Ron Linker. Een ruimtewandeling bij het ISS is voortijdig afgebroken... omdat er water in de helm van een astronaut lekte. De Italiaan Luca Parmitano ontdekte het lek in zijn helm ongeveer een uur... nadat de wandeling was begonnen. Het lek in de helm was zo groot dat de Italiaan door zijn collega's... terug aan boord van het ruimtestation geholpen moest worden. Het water was volgens een mede-astronaut vermoedelijk afkomstig... uit de drinkzak van Parmitano. Dit is het NOS-journaal met Mark Visser. De voormalige Amerikaanse CIA-medewerker Edward Snowden... heeft tijdelijk asiel aangevraagd in Rusland. Snowden wil in een later stadium naar Latijns-Amerika. Hij durft het nu niet aan om daar per vliegtuig naartoe te reizen... omdat de Amerikanen hem dan mogelijk onderscheppen. De VS wil Snowden vervolgen voor het lekken van geheime informatie. Het hoofd van de Russische immigratiedienst heeft bevestigd... dat Snowden een asielverzoek heeft gedaan.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 De Nederlandse zakenman Frans van Anraat gaat in hoge beroep tegen de schadevergoedingen... die hij moet betalen aan de slachtoffers van gifgasaanvallen in Irak en Iran. Van Anraat leverde in de jaren 80, ondanks een wapenembargo... grondstoffen voor gifgas aan de Iraakse dictator Saddam Hussein. De zakenman zit een gevangenisstraf uit van 16,5 jaar vanwege de leveringen. Van de rechtbank moet hij 17 slachtoffers elk 25.000 euro schadevergoeding betalen.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 Uit het onderzoek blijkt verder dat vooral mannen tussen de 19 en 24... door drugsgebruik bij een hulppost terechtkomen. Het hoek valt voor het overgrote deel van de filialen van winkelketen Free Record Shop. De curatoren hebben op hoofdlijnen een akkoord met investeerder Procures... die 30 tot 40 filialen wil overnemen. Voor het faillissement had de keten nog 141 winkels in Nederland. De investeringsmaatschappij kan nog niet zeggen hoeveel banen er verloren zullen gaan. In totaal werken er zo'n 750 mensen bij de Free Record Shop. In België neemt de alle 70 filialen over. De keten van Hans Breukhoven raakt in problemen door de instorting van de CD-markt. Zo'n 42.500 wandelaars zijn vanochtend begonnen aan de Nijmeegse Vierdaagse. De deelnemers uit 77 landen hadden het zwaar, want het was warm. Dat heeft u zelf waarschijnlijk ook wel gemerkt buiten. Erg warm. Er is een muzikaal onthaal voor de eerste wandelaars... die rond het middaguur binnenkomen in Nijmegen. De een kijkt super vrolijk, de ander kijkt wat bedrukt... Maar ze houden de moed erin, zeker op die laatste meters richting de finish. Nou, ik voel me prima, hoor. Ja? Ja, wel. Ja, ja wel. Het was een, uh, een lekkere, warme dag. Af... Veel last gehad van de warmte? Uh, nee, maar het is gewoon lekker warm. Beter dan vorig jaar. Ja. Ja. Vorig jaar was het regen, hè, geloof ik? Ja, verschrikkelijk. Ja. Ja. Ik kijk even, even naar, nou, niet naar de schade, maar ik zie wel wat pleisters. Wat heb je? Uh, nou, helemaal niets. Daardoor, doordat ik heb afgeplakt, denk ik, heb ik geen blaren. Nou, perfect. Ja, heerlijk. Echt heerlijk. En nou, je bent nu gefinished. Vandaag even niks meer? Helemaal niks meer, nee. En dan morgen? We Gewoon weer uh, aan de start, hè? Je hebt er vertrouwen in. Sorry? Je hebt er vertrouwen in. 100%. Wat ziet u er fris en monter uit? Ja, goed, hè? Voelt u zich ook fris en monter? Ik ben, ja. Uh, yeah. het, het gaat helemaal goed. Hoe ging het? Super. Het ging helemaal super. Ik heb goed mijn best gedaan. Ik heb iets minder gelopen, maar ik heb goed mijn best gedaan. Zo iets minder gelopen? Ik uh, ben niet uh, legaal, uh, uh, legaal, zeg maar. Oh, ja, die heb je ook, hè. Die... Ik zal het niet verder vertellen. Nee, we doen het oefenen, zeg maar. Last gehad van de warmte? Ja, de dijk. De laatste stuk vond ik op de dijk wel pittig, maar ik had gezelschap, dus dat uh, ging wel super, super door, ja. ja. En gaat u nou morgen weer illegaal meelopen? Yes. Ik zeg niks verder, hoor. Maar morgen weer 15, dus alles bij elkaar loopt toch nog aardig wat, denk ik. Dat bedoel ik. Ja, je hebt ook uh, dat alles gewoon doorgaat in het leven, hè, dus... Ja, ik zal het dan. niet verder vertellen. Nee. Succes morgen. Dank je. Hoi. Hoe ging het onderweg? Goed, goed. Ja, ja. warm, maar uh, nou, het was te doen. Heeft u veel last gehad van de warmte? Nou, veel mee. Het laatste stukje wel, maar uh, die wat nu nog aankomen, krijg je veel meer moeite, denk ik. Dus, uh... nou, ziet er redelijk fit en fris uit. Ja, geoefend hè. Nou, daar is de finish. Die gaan we zo halen. En dan morgen weer? Nou, zeker weten. Heeft u daar vertrouwen in? Zeker weten. Gaat u graag, bedankt. Ja, ja bijdragen van Paul Sanders. Verkeersinformatie. Bij de ANWB in Den Haag, Dennis mooi, Dennis, een groot deel van het land natuurlijk vakantie. Is er toch nog druk op de weg? Ja, zeker Mark. Uh, vooral op uh, de wegen vanuit de Randstad naar het zuiden. Want de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch is nog steeds dicht... door het ernstige ongeluk vanochtend. Afsluiting is tussen het Knopendel en Kerkdriel. Omrijden kan via de A27 uh, vanuit Utrecht naar Breda. Maar dan kom je ook in 11 kilometer file terecht. In totaal tussen Hagenstein en de brug bij Gorkum. Op de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht, dus richting het noorden... staat tussen knooppunt Empel en Zaltbommel 4 kilometer file. De linkerrijstok is nog dicht ter hoogte van datzelfde ongeluk. En uh, um, op de A4 Amsterdam Den Haag... staat tussen Bad Oevedorp en het Ringverdak product 7 kilometer. Het staat één rijstok dicht vanwege werkzaamheden. A15 Gorkem-Nijmegen tussen knooppunt Del en Meteren 3. En op diezelfde A15 maar dan richting Rotterdam... tussen het knooppunt Del en Gorkem. 17 kilometer. Nogmaals de hoofdpunten uit het nieuws. Akkoord over beperking, zorgkosten. Noorse neonatie gearresteerd in Frankrijk. En Edward Snowden vraagt voorlopig asiel aan in Rusland. Dat was het uitgebreide NOS-journaal. Zometeen het laatste kwartier van Radio Tour de France. Met daarin onder meer een vooruitblik op de belangrijke tijdrit van Moor. Ik wil dat mijn mensen altijd en overal kunnen bellen.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 Goedenavond allemaal, zometeen dus de tweet du tour met Luc voor uitblikken op de tijdrit van morgen. Dat doen we met Bart Voskamp. Maar nu eerst napraten over de dag van vandaag. De 16e etappe was een rit over 168 kilometer van Vaison-la-Romaine naar Gap. Daarin drie beklimmingen, twee van de tweede categorie en eentje van de derde. In de eerste kilometer sprongen meteen een groep van ongeveer 30 man weg. Daarin zaten onder andere Lars Boom en Tom Dumoulin... Maar ze werden snel weer bijgehaald door het jagende peloton. Daarna ontstond er een kopgroep die wel de ruimte kreeg.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 20 koplopers, meer dan 10 minuten. Ja, stil voor de spoorbaan inderdaad. Er stonden een paar agenten voor die spoorweg. En ja, die gaven aan van jongens, jullie moeten stoppen. En er kwam inderdaad gewoon een passagierstrein voorbij. Daarna kreeg de kopgroep de zegen van het peloton. Vooraan werden de koplopers voor de laatste beklimming wat nerveus. Ja, de rust in de kopgroep is voorbij. Het zijn twee Fransen die het proberen. Natuurlijk proberen zij op weg te gaan naar de eerste Franse overwinning in deze Tour de France. Biel Cadri en Jean-Marc Marino, dat zijn de twee mannen. En ze laten ze voorlopig even rijden. Er is een klein gaatje. Door dat kleine verschil kon Adam Hansen de oversteek naar de koplopers maken. Terwijl de rest van de kopgroep uit elkaar viel op de laatste klim van de dag.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 van een man van Belkin. Wie is dat? En daar kijken we. Rodriguez nu daar alleen op kop. Hij heeft uh, geen uh, ploegmaat meer bij zich. Moreno is weg. Richie Port in zijn wiel. De gele trui van Christopher Froome erachter. Dan is het uh, valverde. Dan kijken we naar de witte trui van Quintana. Dan kijken we naar, dacht ik, twee mannen van Movistar en alleen Bauke Mollema. Ik geloof dat Laurens ten Dam eraf is in die groep van de favorieten van de klassementsmannen. Ja, gebeurde toch op dat colletje van de tweede categorie. In die groep van favorieten probeerde Contador tot twee keer toe weg te komen. Maar Froome had in Richie Port een goede knecht. En op datzelfde moment kwam Rui Costa alleen aan in Gap. En hier komt hij over de streep. Handjes op de helm. Doet alsof hij het niet kan geloven. Maar ja, dit is een echte afmaker hoor. Je weet het, als hij in de kopgroep zit, dan kan hij het wel gaan doen. Hij is over de streep. Nu is het afwachten op die achtervolgers. Gap is thuis een kledingwerker. Gap is die plaats in Frankrijk. Riblon won het sprintje van de achtervolgers. Beste Nederlander was Tom Dumoulin. Hij eindigt op plaats 6. En bij de afdaling van de klasse Mensrenners gebeurde er ook het een en het ander. En jawel, het ging mis. Het was Contador die het spoor spoorbijster was. Hij viel en ook de gele trui Christopher Froome kwam aan de zijkant van de weg terecht. Moest met de voeten uit de pedalen. Moest weer op gang komen. En probeert nu met, ja, met de man op... probeert hij te achtervolgen. Maar later konden die twee toch weer aansluiting vinden... bij de andere klassementsrenners. En zij kwamen meer dan elf minuten later binnen dan Rui Costa. Een minuut daarna kwam Laurens ten dan binnen in een groepje. Waardoor hij van de vijfde naar de zesde plaats zakte... in het algemeen klassement. En dat brengt ons bij de verdediging... Van de, trui. de gele trui is nog steeds om de schouders van Christophe Vroom. Groen voor Peter Sagan, de bolletjestrui. Die heeft Vroom trouwens ook te pakken. De witte trui is voor Nairo Quintana, de beste Nederlander in het algemeen klassement... is natuurlijk Bauke Mollema. Hij staat op plaats 2 op 4 minuut 14 van Vroom. Bart Voskamp weer een etappe, de 16e naar GAP voor de Goede Orde. Um, wat is jouw indruk van vandaag? Nou, de indruk van vandaag is dat ze gewoon weer hebben gekoerst. En het leek er even op dat het peloton een relatieve rustig had. Maar het vernein zat hem in de staart. En de klasse mensenrenners hebben zich geroerd. En uh, ja, ze zijn helaas voor ons uh, ten dam wel uh, een stukje kwijtgespeeld. Ja, we zaten er even over te speculeren. Want het, het, het concentreerde zich natuurlijk op die costa. Die lag dus tien minuten dik toen voor op, uh, op, op dat peloton. En alle schermutselingen met name in die kopgroep. Maar uh, daarachter... Uh, moest dat peloton toen nog bij dat laatste colletje aankomen... en daar gebeurde het, hè? Ja, wat, ja ik had eigenlijk gedacht dat, uh, dat Sky het tempo zo hoog zou maken... dat er eigenlijk niet veel meer zou gebeuren. Maar ja, zo zie je maar. Ze pakken elk moment van de koers nu op om te proberen het verschil te maken. En dat was op het klimmetje. Er stond ook een beetje zijwind. Uh, uh, met name Daniel Moreno van Katusha die, die trok eigenlijk zo hard door dat ten dam er toen al af was. Ja, en toen hebben de favorieten ook om zich heen gekeken... En, uh, en Kreuziger en Contador hebben ook gezien dat ze natuurlijk al eentje kwijt waren. En die zijn door blijven demoreren... En uh, ja, daar is het verschil met de dam ontstaan. En het er door dacht, in de afdaling kan ik misschien ook nog tijd pakken. En die heeft heel veel risico's genomen. En uh, ja, die, die mankeerde en die miste een bocht, waardoor Froem uit balans raakte. Ja, zeker. Uh, nou, daar gaan we even, even naar luisteren. Want Froem belandde dus eventjes buiten de, buiten de, uh, buiten de weg, in de berm, bij de laatste afdeling, afdaling. De reactie even van de gele trui drager op dat moment. Um, ja, eh... Uh... Quite a quite a dangerous descent. Uh, I mean, it's quite famous already for, for the Biloki crash and Armstrong going over, doing a bit of off-road there. But um, I think it was a bit careless of Alberto Contador to to attack like that on the descent. He was really pushing the limits around the corners, and he obviously just pushed himself too far that he crashed in front of me. Um, and I went I went off the road a little bit and then just had to correct myself on clip and, and get back going again. But... Um, I was lucky to have Richie Port there with me. Um and um I don't know how many times he covered their attacks, but it must have been close to about 10, 10 times. So he is an absolute gem of a person, and I'm I'm really lucky to have him riding with me. Gevaarlijk moment zei hij, we kenden de afdaling al uit het verleden. Natuurlijk met de val van Bellocchi en Armstrong die daardoor het. Uh door het, het, het, het ruige land moesten rijden toen. Het was uh, onvoorzichtig wat Contador deed in de afdeling, zegt Vroom. Hij zocht een limieten op in de bochten en daarom viel die vlak voor mij... waardoor ik ietsjes van de weg raakte en uh, uit mijn clips moest... Maar gelukkig had ik vandaag Richie Poort bij me, die wel misschien tien keer alles heeft dichtgereden vandaag. Inderdaad, dat was zijn trouwe adjudant. Ja, die, die, die was op de klim natuurlijk al gas aan het geven. Maar op het moment dat jij een stuk op kop rijdt en ze gaan demoreren, word je wel naar achteren gereden. Maar hij is altijd standgehouden. Volgens mij nooit meer 100 100 meter gehad. Hij is uh, trouw weer teruggekomen en gelijk ook de positie voorin weer uh, ingenomen. Ja, en omdat hij bij die valpartij er ook net achter zat, heeft uh, Richie Poort gewoon prima op hem kunnen wachten. En die heeft een hele goede afdaling gereden. Dus uh, mm. ja, echt van uh, paniek was er niet echt. Die, die heeft het gewoon het gat netjes. Maar we zien dus dat uh, de anderen zich nog niet hebben neergelegd bij het geel voor, uh, voor Vroom in Parijs. Er zijn gewoon aanvallen. Nee, ik denk dat we nog heel veel van kunnen verwachten, want we hebben nu... Katusha, die heeft zich ook in één keer uh, gemengd. Moreno, die begint beter te is Natuurlijk een hele goede klimmer, dus die zal voor Rodriguez misschien nog een, uh, mm. een opzetje willen maken. Nou, Mobistar, uh, Rui Costa zal nog even wat herstellen, maar die gaat zich ook mee bemoeien met die bergrit. Uh, Valverde zien we mee van voren. Quintana, die zal nog naar het podium gereden moeten worden. Uh, nou ja, we hebben natuurlijk uh, Mollema en uh, Tendam, die zijn ook een mooi duo. Dus Contador? Die kunnen... Contador, die gaat in zeker berg op of in de afdaling van alles proberen, dus het is elke Dag We gaan morgen vooruitblikken, of nee, zometeen nog even vooruitblikken naar de tijdrit van morgen. Maar eerst is hier Luc. Lucik. Hashtag Dumoulin is de hashtag van deze etappe. Toch wel, hè? Jawel, ja. Op Twitter werd hij van alle kanten aangemoedigd. Anne Spapens zegt... Goed zo, jongen. Hiddenbouwmeester. Dumoulin is een groot kampioen voor de toekomst. Hij kan winnen vandaag, zegt uh, Hidde. Gaston Schlek zegt... Limburgse trots in de Toer. Roel Blink zegt... Hij rijdt alle gaten dicht. Wat een goede benen heeft hij. Hij is een held. En Ivo Kuiper zegt... Dumoulin is toch een sterke knaap. Nou, sterke knaap of niet, het mocht niet baten. Gert Jacobs die probeert het nog heel even op zijn eigen manier. Hij zegt, Dumoulin heeft zijn soepele tred weer gevonden. Kom on, kom on, jongen, het is zo lastig. Oh ja, nu doet man naar de eerste, zegt hij op zijn Twitter. Maar helaas, Costa won de etappe en Dumoulin werd zesde. Was hij aan Twitter het veldier aan de auto rijden? Was het Ik zo? denk het, ja. ja. Zo, zien, zo zien al zijn tweets uh, eruit, hoor. Dus dat, uh, <lacht> dan zit hij vaak in de auto. Ja, er werd dus naar uh, GAP gereden. Hè. GAP kun je ook zeggen. GAP werd het op Twitter <lacht> ook wel genoemd. Want uh, daar begon de etappe toch wel veel op te lijken. Maar de spanning staat toch volgens Twitter ook in het klassement. Zou Bauke Mollema nou stand houden? Want eh, we zitten net zo lekker in die Mollemania op Twitter. En het zou toch jammer zijn als we al die stickers, petjes, mok, spandoeken en Mollema-magneten weer weg moeten te gooien. Danny Nelissen zegt, wat een gevecht is dit. Mollema die sterft duizend doden. Aaron van Drie berg op, prikjes van Contador en vervolgens onderuit gaan met Froome in afdaling. Mollema nog steeds knap tweede in het algemeen klassement. Dat doet even een samenvattingje. Robert Costes zegt opnieuw een schitterende etappe vol met strijd. Mollema wel soms op het tandvlees, maar finisht in de groep der favorieten. En Don Rapels zegt dat heel veel mensen zeggen... zo mooi, hè, hoe rustig die blijft, die bouwkermolle. Oh, hij is zo nuchter, hij is zo nuchter, hè. Zo nuchter is hij. Angelo Roeland zegt mooi stukje fiesten met de koopmanen van het klassement. En onder de indruk van Mollema vooralsnog een waardige nummer 2 in het klassement. En ik ben ook nog wel even op zoek gegaan naar een beetje een klein kritisch geluid over Mollema. Nou, die heb ik gevonden. Jackie Buinsters die zegt... Mollema, als je niet kan aanvallen in de bergen, dan ga je die Tour de France nooit winnen. En hoeveel bergen heeft Jackie zelf gereden? Nou, dat heeft ze er niet bijgezet, maar daar <lacht> kan ik wel even aan de vraag straks. Okay. Tot morgen. Tot en uh, wij kijken van eruit, uh, vooruit naar morgen met uh, Bart Voskamp. Mm. Tijdrit dus. En Brunt naar, uh, uh, hoe heet dat? Georges? Gorgers? Georges? Ja, ik wagen me niet meer aan die Franse namen. Dat hoeft ook niet, hoor. Nee. nee. Nou ja, in ieder geval 32 kilometer met, uh, met twee bergjes erin van de tweede categorie. Een, een, een bergtijdrit dus. Ja, een bergtijdrit voor, voor, voor, voor, voor klimmers. Dus het is een beetje een vreemde tijdrit krijgen we daardoor. Dus ik ben heel benieuwd hoe dat gaat aflopen. Vorige tijdrit zaten... Ja, ik heb het eigenlijk niet eens over vroeg in die tijdrit. Want die zal waarschijnlijk wel een klas apart zijn. Maar het gaat ons er natuurlijk om. Gaat Bouke dat, dat podium of die tweede of die derde plek houden? Dus die tijdrit is heel belangrijk. Bouken staat natuurlijk nu nog voor een aantal aanvallend rijdende renners. En uh, die kan die pareren door in het wiel te zitten. Maar op het moment dat hij in de tijd het, zeg maar iets achter staat... Ja, zou Bouken moeten aanvallen ergens ooit. Dus het is belangrijk dat hij uh, morgen probeert wat tijd te pakken. Zeker op Quintana, omdat hij in de bergen nog wel uh, tijd zou kunnen inlopen. We zijn intussen natuurlijk wel een week verder. Maar uh, die vorige tijdrit, uh, hoewel dat niet zijn specialiteit is... de vlakken, die deed hij heel goed, Mollema. Ja, die heeft die, hij uh, die die supergoed gereden. En uh, volgens mij was hij daar zelfs iets beter... als een heleboel van de jongens in het klassement... waar die nou om hem heen staan. Ja, nu hebben we toch een andere tijd, twee keer een tweede categorie... Uh... Ja, ik ben echt heel benieuwd. Ik denk dat het op elkaar niet veel ontloopt. Maar het is wel zaak dat hij toch wat tijd pakt op Quintana. En in ieder geval geen tijd verliest op Contador... dat hij wel ervoor blijft staan. Want dat is een betere uitgangspositie als, als andersom. Ja, goed. En, want na morgen gaan we inderdaad al die, die zware OP etappes nog krijgen. Dus die tijdrit... Uh, ja, in ieder geval bijblijven, dat lijkt me te vies van Mollema. Maar het liefst uh, nog wat seconden pakken misschien. Ja, zeker op Quintana tijd pakken. En voor die anderen toch nog wel na, na morgen nog wel ervoor blijven staan. Want eh, wat ik al zeg, het is makkelijker voor hem om te verdedigen als om aan te vallen. We spreken elkaar morgen weer, Bart. Dank je wel. Uh, snel naar Kasper Kooi voor de zomeravondspits. Kasper, waar ben je nu weer? Ja, goede avond. We, we staan in Elst, in de gemeente Overbetuwe. En het was hier ontzettend druk uh, van, uh, vanochtend en uh, vanmiddag. Ruim 40.000 wandelaars van de Vierdaagse die trokken hier voorbij. En nu, nu is de rust teruggekeerd. Er wordt alleen nog een fonteintje op de achtergrond. Burgemeester Toon van Assendonk is uh, mijn gast uh, vandaag. Het is bijna onvoorstelbaar hoe druk het was hè, hier vandaag. Ongelooflijk, ja. En, en, en toch alles goed gegaan. Ja. Uh, de eerste keer uh, voor u als burgemeester. Of kort, hoe was dat? Indrukwekkend, feestelijk en uh, uh, ja, een, een, een, een, lang, een lange sta, zeg maar. Ja, nou, we praten zometeen verder in zomeravondspits. De komende zes weken vanaf uh, een zomerse locatie elke dag. En vandaag is dat dus Elst. Ben je de hele week op de Vierdaagse, Casper, eigenlijk? Uh, ja, ja, morgen naar Wiegen. En naar Goesbeek gaan we. En vrijdag staan we weer in Nijmegen. Oké, okay, want die vierdaagse is uh, vier dagen, neem ik aan. Dat klopt, ja. <lacht> ja. <lacht> okay. Goed zo. Uh, in, de, in Elst is hij uh, zometeen dus met, met de burgemeester. Waarvan ik dus begrijp dat dat zijn eerste vierdaagse is. Nou, uh, we gaan dat horen zometeen. Uh, uh, avondspits is er na half zeven met Casper uh, Kooi. Eertmans is op vakantie. Nieuwe meningen tanken zullen we maar denken. De dag van vandaag in de tour zit er dus op. De 16e etappe ging naar Rui Costa, de Portugees. De peloton kwam op dik 10 minuten binnen. Tenminste, de klassementsrenners. Daar was het nog wel even spannend. En in ieder geval door alles gemutschungen is Laurens de Dam het plaatje opgeschoven in het algemeen klassement. Hij gaat van 5 naar 6. Bauke Mollema nog steeds soeverein op de tweede plaats. En dat is dus het uitgangspunt voor morgen. Want dan beginnen we vanaf twee uur te volgen de tijdrit in de Tour 32 kilometer dus. Met daarin twee bergen van de tweede categorie. Het verslag vanaf twee uur in Radio Tour de France met Dione de Graaf. Meer reacties vanuit Frankrijk vanavond tussen tien en elf. Want dan is er weer langs de lijn op deze zender. En dan gaan we natuurlijk ook uitgebreid weer praten met de hoofdrolspelers van vandaag. Straks avondspits. Nu zo direct het NOS journaal met Mark Visser. Ik wens u een prettige dinsdag verder.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 Bij Den Oever is vanmiddag een 16-jarige jongen ernstig gewond geraakt bij een ongeluk op het water. De jongen zat in een opblaasband achter een speedboot. en werd uit de band geslingerd en kwam tegen een paal in het water terecht. De jongen raakte onder water, werd later door duikers bij de sluiskolkade bovengebracht in Den Oever. En oud-wielrenner Michael Bogert ziet af van juridische stappen... tegen de schrijvers van het boek Bloedbroeders. In dat boek, van twee NRC-journalisten, staat dat Bogert... voorafgaand aan de grootste zegen uit zijn carrière... een bloedtransfusie heeft gekregen van zijn broer Rini. Het gaat om de rit naar La Plagne tijdens de Tour de France van 2002. Michael Bogert ziet af van juridische stappen. Nu is afgesproken dat de ontkenning van Bogert en zijn broer... in de volgende druk van het boek wordt opgenomen. Tot zover de hoofdpunten uit het nieuws. Weer. Peter Karpers-Munneke. Vanavond dan blijft het nog vrij lang zwoel en ook blijft het droog. Pas later vanavond koelt het af naar uiteindelijk 12 tot 15 graden aan het eind van de nacht. Het is vrij helder en hier en daar ontstaat wat mist. Morgen dan schijnt de zon, maar ook dan hebben we te maken met hoge sluierbewolking. Het wordt nog iets warmer dan vandaag, 25 graden in het noorden, tot zo'n 29, heel misschien zelfs 30 graden in Brabant en Limburg. Ja, en dan na morgen dan blijft het droog en ook vrij zonnig. Op vrijdag en zaterdag gaat de temperatuur wel tijdelijk ietsje naar beneden. Maar ook dan is het nog altijd 20 tot 23 graden. ANWB-verkeersinformatie met nog een tiental files. De A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch die is nog steeds afgesloten... tussen het Knopendel en Kerkdriel door het ernstige ongeluk vanochtend. Er staat 4 kilometer file tussen Culemborg en het Knopendel in zuidelijke richting. Verkeer vanuit Utrecht naar Brabant rijdt het beste om... via Gorkum over de A27. Op de A4 Amsterdam Den Haag staat tussen Schiphol en Hoofddorp 4 kilometer de werkzaamheden. En verkeer wat toch die afgesloten A2 kiest richting Den Bosch komt bij Knopendel voor een gesloten deur terecht. En wordt de A15 opgedwongen richting Rotterdam. Tussen Knopendel en Gorkum staat daarom 17 kilometer file. Op de A27 vanuit Utrecht naar Breda, dat is de omleidingsroute, daar rijdt het langzaam tussen Noorderloos en de brug bij Gorkum over 7 kilometer. Dit is Radio 1. WNL Zomeravondspits. Deze zomer elke dag vanaf een andere locatie in Nederland. Kasper Kooi, waar sta je vandaag? Nou, ik, ik ben in Elft vandaag. Dorp in de gemeente Overbetuwe, gefuseerd met de gemeente Valburg en Heteren. Hoeveel inwoners heeft die gemeente? Volgens Wikipedia 21.230 inwoners. Een stukje geschiedenis misschien? Nou, een kleine geschiedenis dan. Pierre Kartner is hier geboren. Hij is beter bekend als vader Abraham. Hello. En wie is erbij? De burgemeester van Overbetuwe. Maar uh, hoe heet hij nou toch ook alweer? Toon hup, hup, van Assen ofzo. Ik weet niet precies. Bijna goed. Toon van Asseldonk. Nou, we zullen deze mevrouw maar niet aanrekenen. Nee, hè? nee want, want u zit hier niet zo lang. Ik zit hier nu uh, drie maanden, dus het, uh, het zijn haar uh, vergeven. Ja. En uh, één dingetje recht geloof ik? Ja, want er werd net even gezegd dat de gemeente 21.000 inwoners zou hebben. Maar nou, we hebben dan... er bijna 50.000. En 21 is de oude kern Elst. Maar al die andere dorpen die er ook bij horen. Ah, Alle andere tien uh, zijn verwarring. samen ook nog uh, voor heel wat mensen goed. Ja, ja. ja, ik dacht ik had het gewoon voor Wikipedia afgehaald. Ja. Goedenavond. WNL maakt de zomer op Radio 1 leuk met zomeravondspits. Elke dag vanaf een zomerse locatie in het land. Met gewone mensen zoals jij en ik. En met leuke gasten aan tafel. Toon van Asseldonk, goedenavond. Ja, we staan hier op, uh, op het plein. Uh, de Dorpstraat. En uh, we staan tegenover uw werkplek geloof ik. Hè? Jazeker, ja, het gemeentehuis. Het gemeentehuis van Overbetuwe. Uh, het is nog niet heel lang uw werkplek, begrijp ik dus? Drie maanden, om precies te... Drie ja. maanden, kijk. En bevalt het? Ja, uitstekend. Ja. Zowel de plek als uh, de gemeente. En een prachtig fonteintje die we horen op ja, de achtergrond. He? Leuk. Ja. Ja. Ik moet ik de hele tijd ervan plassen van dat geluid. U bent uh, decennia lang uh, lid geweest van de PvdA. Uh, recent overgestapt naar D66, geloof ik? Ja, een paar jaar terug. Niet heel recent, maar een paar jaar terug. En waar kwam ja. dat wijzelijke inzicht ineens vandaan? Nou, zo nu en dan uh, doe je eens wat met kieswijzers. En je gaat, als, als je weer naar de stembus mag, toch eens kijken... of datgene wat, waar een partij voor staat nog past bij waar je zelf voor wilt staan... En ik vond geleidelijk aan dat ik me iets meer thuis ging voelen bij D66. En toen ben ik op een gegeven moment ook overgestapt. Voelde het als een grote overstap ook? Nee, het voelde wel als een overstap. En uh, na, denk ik, uh, toch ruim 25 jaar lid zijn van een partij... Uh, moet je er wel even goed over nadenken. Maar de stap is toch vrij bewust gezet en het voelt niet als uh, verraad of als een grote overstap. Nou, nee. Fijn dat u bij ons bent, fijn dat we bij u mogen zijn. We zijn hier natuurlijk in Elft omdat vandaag uh, uh, dit dorp werd aangedaan door ruim 42.000 wandelaars hè, bij, de, bij de Vierdaagse. En u stond op een podium hier bij het gemeentehuis Zeker. en u stond te zwaaien. Onder andere... Ja. Heeft u al last van RSI, van een zwaarland? Nee, helemaal niet. Nee, helemaal. Dit kon het was... afwisselen met de andere handen ja, natuurlijk. Ja, precies. En je kunt ze nu dan een beetje klappen... en je kunt mensen een hand geven en uh, je kunt van alles doen. Uh, nee, ik was, ik was eerder uh, gewaarschuwd voor uh, pijnlijke voeten... omdat je er echt uh, urenlang uh, op dezelfde plek staat. Maar ook dat valt allemaal reuze mee. Dus met mijn conditie is, uh, is het nog helemaal goed. Ook van stilstaan kan je blaren krijgen dus. Dat, uh, dat zeggen ze wel eens, ja, ja. Ik heb er gelukkig geen last. Ja. Gisteravond sprak ik Clemens de de commissaris van de Koning in Gelderland. Hij had een vraag voor u. Nou, als hij al die 40.000 mensen voorbij heeft zien trekken, dan zal ik aan hem vragen of hij uh, gemotiveerd is om met mij op evaluatiegesprek uh, te komen. <laughs> en of dat uh, die uitziet naar uh, de volgende keer volgend jaar. Kortom, is het bevallen vandaag? Ja, het is bevallen. En, en uh, dat evaluatiegesprek dat, uh, dat wil ik natuurlijk graag aangaan. Dat moet er ik... geloof ik ook na 100 dagen of zoiets? Ja, nou, het moet, het, het, het moet een keer. Ja. En uh, uh, de commissaris van de Koning maakt voor een belangrijk deel zelf uit wanneer hij dat wil, vind ik. Uh, maar ik wil het met alle plezier doen, omdat het een betrokken man is en ik graag met hem over dit vak eens een keer wil praten. He, voor mij relatief nieuw ja. uh, dit vak. Ja. Komen we zo uh, op, trouwens. Uh, ja, maar uh, de dag is uh, geweldig goed bevallen. En het is fantastisch om al die mensen langs te zien trekken en uh, het enthousiasme. Van al die sportieve mensen te zien. Want ik vind het ook best een sportieve prestatie. Joh. Vier keer uh, 30, 40 of 50 kilometer lopen. U doet ze niet na, begrijp ik? Ik heb het nog nooit gedaan. Ja. We maar. praten zo meteen verder over de vierdaagse. Eerst bespreken we het nieuws van de dag. Uh, het nieuws van de dag is, uh, ja, wat mij betreft, dat uh, Nederland te aantrekkelijk is voor criminelen uit het buitenland. Want straffen zijn in ons land relatief laag. En dat niet alleen. De pakkans is ook nog eens klein. Uh, zelfstraffen worden nauwelijks opgelegd. En het uh, openbaar ministerie laat uh, veel zaken liggen. Hoe zit het met uh, inbraken hier in, uh, in deze gemeente? Is zorgwekkend. Ook wij hebben daar best veel last van... Uh, kijk, ik ga niet over de strafmaat. Ik ga er niet over of uh, mensen als ze wel of niet gepakt worden... Uh, een, een zware straf moeten gaan uh, uitzetten. Waar wij wel iets aan kunnen doen als lokaal bestuurder... is samen met onze mensen goed nadenken over... hoe kun je zoveel mogelijk de inbraak uh, zien te voorkomen. En we gaan dit najaar, als de dagen weer uh, uh, korter worden... en de nachten weer langer... Ja. Uh, gaan we ook een aantal acties opzetten... om met mensen in de verschillende dorpen eens te praten... over wat kun je nou zelf doen... om te voorkomen dat er ingebroken wordt. En ook om... om, om, om, om om zicht te krijgen op mensen die zich in die dorpen bewegen... die er eigenlijk niet thuis horen. En dat is misschien ook wel nodig. We gingen de straat op. Dat denk ik wel, ja. Want daar heb ik zelf nog ervaring mee. Tijdens mijn vakantie ingebroken. En uh, ik weet natuurlijk niet of het buitenlanders zijn, maar... Uh, ja, ik durf daar geen oordeel over te geven. Maar uh, het is sowieso aantrekkelijk voor criminelen hier. Bent u veel kwijt? Uh, gelukkig niet. Gelukkig niet. Maar wel uh, een hoop schade. Heeft u het idee dat het ook een toenemende mate is... dat het steeds vaker in uw omgeving gebeurt? Nou, ik zal zeggen, het is bij mij de tweede keer in een jaar tijd. En uh, wat je van de politie hoort is gewoon, ja, ze bellen aan. Ben je thuis en je doet open, dan hebben ze wel een of ander smoesje. En bellen ze niet, of doe je niet open, dan, dan kijken ze gewoon... of ze makkelijk naar binnen kunnen. En ja, ze hebben bij mij gewoon de voordeur ingetrapt. Ik niet dat wij te zachtaardig zijn tegen de criminelen... maar toch ook niet... Uh... De cru. Ja, Sommigen kunnen wel een hogere straf krijgen. Ik ben in Argentinië geboren in Amerika gestudeerd en de criminele sector van Nederland is heel te zwak. Ja, veel te soft bedoelt hij. Burgemeester Toon van Afsteldonk, uh, is het wel eens bij u ingebroken? Ja. En uh, ook in, uh, in, in deze gemeente inderdaad. Ja, nou, want, ja. want u woont al langer in Elfden? Precies. Ja. Ja. Want de woninginbraken zijn hier vorig jaar met 12% gestegen. Nou, ik heb, ik heb de cijfers niet bij de hand. Maar ik, heb wel, ik krijg regelmatig overzichten met de, die we met de politie bespreken. En uh, het is niet zo dat het aantal inbraken nou uh, echt heel erg gestegen is de laatste jaren. Maar het is wel, wel een structureel uh, uh, vergrijp waar we moeite mee hebben. En, wat, uh, en, en wie zijn grote dat dan? Wie, wie doen dat dan? Nou, daar zitten ook buitenlanders bij, laat ik daar niet uh, geheimzinnig over doen. Toen het bij mij ingebroken is, heeft uiteindelijk de politie aangegeven dat de kans dat dat buitenlanders waren, ja. ook heel groot. Omdat dat zien ze dan aan de manier waarop er van tevoren... Word, dus daar hebben zij toch wel veel kijk op. En daarom kunnen we ook samen met de politie... denk ik heel goed wat activiteiten op gaan zetten... om ja, mensen daar wat weerbaardig tegen te maken. En ze nou ja, te wijzen hoe ze dat kunnen doen. Niet alleen burgers, maar ook ondernemers hebben daar problemen Zeker. mee. Ik, ik, ik las een stijging van 36% aantal inbraken in, in, in deze gemeente. Deze winkelier van het kaaswinkeltje hier om de hoek... Nou ja. hier verderop in de straat... die heeft intussen wat investeringen gedaan. We hebben een alarmsysteem. En uh, ja, zo gauw dat hier iets aan, uh, aan de deuren wordt gedaan dat niet klopt, wel hier of in de gang of achter, dan uh, gaat er bij een bedrijf, uh, bij de politie het alarm af. En dan komt de politie meteen. Is dat nodig? Dat is wel nodig tegenwoordig, ja. Jammer genoeg wel. In het vredelievende Elst? Ja, ja, daar kan ik ook niks aan doen. Maar het is gewoon zo. En wie zijn het dan die aan de deuren lopen te rammelen? Ik weet niet, ik heb geen idee. Meestal doen ze het als wij er niet zijn, hè. Dus ik heb geen idee. Gaat het alarm vaak af? Uh, een enkele keer. Dus, uh, en dan wordt mijn baas gebeld. En vaak ook midden in de nacht. En dan moet je komen. En dan is de politie al aanwezig. Ja, dat gebeurt dus. Ja. ja. ja. Nee, en, en, en de cijfers die, die je ook noemde. Zo'n stijging van uh, meer dan 30% is natuurlijk echt... Zorgwekkend, daar moeten we echt iets aan gaan doen. Staat tegenover dat als je naar de cijfers kijkt, landelijk ook, en dan, en dan voor de gemeente overbeten we, dan zitten we gelukkig nog aan de onderkant. We zijn een relatief veilige gemeente, ja. maar goed, dat willen we ook graag blijven. En we gaan dus alle acties ondernemen die nodig zijn om dat ook daadwerkelijk te blijven. En de beveiliging thuis inmiddels op orde ook? Ik heb inderdaad ook na de inbraak die wij destijds gehad hebben, een alarminstallatie aan laten leggen. Ja. ja. Wat was er kwijt? Heel weinig, want dat... Uh, ze zijn, uh, want dat is dan ook weer het mooie van die dorpskernen. Ik woon niet in Els, maar in een van de kleinere dorpen, Randwijk. Ja. En daar uh, werd ingebroken terwijl wij in Vietnam of All Places uh, zaten. En uh, de buren hebben dat gezien, zijn er naartoe gegaan... hebben ervoor gezorgd dat ze op de vlucht sloegen. Dus ze hebben wel wat uh, verzameld en klaargelegd om mee te nemen... maar hebben het niet daadwerkelijk meegenomen. U heeft natuurlijk getweet dat u in Vietnam zit... want u bent actief op Twitter, zag ik, en, en nou... wel redelijk actief volgens mij... Maar, maar zulke tweets moet je nooit plaatsen, nee, hè? die lezen mee hè? die les die, die, die kende ik al dus ik heb oh. ik heb dat niet uh, op twitter gezet ik geloof ook niet dat ik het is een aant aantal jaar geleden dat ik toen al uh, op twitter zat uh, maar dat is inderdaad absoluut belangrijk ook om op deze manier nog eens aan mensen duidelijk te maken dat uh, de sociale media uh, daar heel veel prijs kunnen geven waar je spijt van zou kunnen krijgen ja. Dit is zomeravondspits. Zes weken lang toert WNL door het land op zomerse plekken. Vandaag dus in Elft. Je kunt onze trip volgen via internet. Bijvoorbeeld via Twitter. Apenstaatje avondspits WNL. En we zitten ook op Facebook. Zoek op Facebook even naar Omroep WNL. Like ons en dan blijf je op de hoogte van allerlei updates. WNL, opinie en nieuws. En verslaggever Wieger hemmer ergens in het land. Want meneer Van Asseldonk zult het bijna niet geloven. Maar er is meer in het leven dan alleen de Vierdaagse. Gelukkig. Want Wieger is in een hotel, een... Dierenhotel wel te verstaan, toch, Wieger? Ja, niet zomaar een hotel. Noem het het krasnapolski van de dierenverblijven in Nederland. In een prachtig mooie omgeving gelegen, dichtbij Woerden. Waterrijk en rustig is het er. Rustig was het vanmiddag niet toen ik samen met de eigenaar Dennis de Heer door de hondenverblijven liep. Rechts zit er een roedel met allemaal hele Speelse honden. Het is een wat, wat gezapig roedeltje. Maar het is ook vakantievieren. Het is ook vakantievieren. Het is voor hen ook vakantie, absoluut. En ze zijn natuurlijk heel veel buiten bij ons. Dus... Uh, meestal is het van s ochtends acht is het even heel druk en spelen en doen. En er zeker zulke groepen die iets rustiger zijn, die, ja, die gaan dan zoeken rond deze tijd. Uh, tegen een uur of tien zoeken ze alweer de rustel en de mandje op. Ja. En, uh, maar mogen ze zelf bepalen of ze dat nou willen, of naar binnen of naar buiten. Of, uh, ja. Dat past ook wel bij de formule, hè? vijf sterren. Je mag het gewoon lekker zelf bepalen. Je mag het zelf bepalen, ja. ja behalve s'nachts moeten ze wel uh, zijn ze binnen om te slapen. Maar hond is koning. Ze, zijn ze dan ook hard aan toe, hond is koning. En, uh, maar dan zijn ze dan ook hard aan toe om lekker rust te pakken. U steekt de hand op naar die man? Ik kom al zeven jaar hier. Ik ja. ken ze allemaal. Eén leuke familie. Is dat, is dat vertrouwelijke ook voor u de reden om hier naartoe te gaan? Ja, zeker. Absoluut. En ook voor de honden, dat ze weten waar ze terechtkomen. Ja, en dat er een goede begeleiding is. Allemaal professionele mensen. Vijf sterren. Pest hè, luxe hè. Ja. Ik ga wat minder hoor. Vaak doen we ook even een proefdagje van tevoren. Als we ergens aan twijfelen, er zijn bijvoorbeeld hondjes, een, een chihuahua of een witte herder of een Schotse korrie. Dat zijn een beetje terughoudende honden qua karakter. En uh, die nemen we eigenlijk altijd even een proefdagje. Hè? Dus we die dag even kunnen kijken. Van, nou, gaat een hond het wel leuk vinden bij ons? Ja, en dan kan de conclusie en... zijn: nee, ze vindt het niet leuk. Ze ja, kan, de, dan luxe kan het niet de hond dan niet aannemen. Nee, die... toch zaken man, u wilt toch kosten wat kost verdienen? Uh, ja, het kost ons geld om die hond niet aan te nemen. Maar wij vinden het gewoon niet leuk om zo'n hond op zo'n manier te moeten verzorgen. Meneer en mevrouw, u gaat iets achterlaten. Yeah. En u hebt gekozen voor een vijfsterrenhotel. Ja, via internet hebben we dit gevonden. Het zag goed uit op de foto's. En, uh... ja. Want u gaat zelf op vakantie? Ja, ik ga zelf op vakantie. Waar gaat u naartoe? Turkije. Turkije. Okay. Heb je het allemaal nog een beetje eng? Dat, dat ziet u ook? U bent ja, hier de Ja, ik vind het toch een beetje spannend. Nou ja, dat blazen, dat is ook een beetje angst volgens mij nu. Ja, omdat het een een beetje angstig. Ja. ja. Mevrouw, u bent afscheid aan het nemen? Ja, ja, maar ik ben even eventjes met haar bezig. Sorry, ah. Ah. ik ben uh, ja. maar... niet helemaal... Het is scherp om uh, iets uh, zinnigs uh, te beantwoorden. Zegt u dat die emotie ook bij uw vrouwen dit noemen? Ja, ja nee, dat begrijp ik wel, natuurlijk. Het is de eerste keer dat we de, dat we de weg brengen. Dus, uh, mm. Ja. Partir ja. sans morieren. Ja, ja, absoluut waar. Ja. 16 euro per dag. Ja. Daar krijgt hij een leuke vakantie voor. Uh, ja, uiteraard een goede verzorging. Kunt je zich voorstellen dat er mensen zijn en denken: wat een gek geit, vijf sterren voor een hond. Zijn ze gek geworden daar? Ja. Ja, ik kan het me best voorstellen. Maar ja, ik, ik hou gewoon ontzettend veel van mijn hond en ik gun haar het allerbeste. De, ja, de hondjes bij Wiegenhemmer in het uh, Vijfsterren Hotel voor Honden. Toon van Asseldonk, um, burgemeester van Overbetuwe. Heeft u zelf een hond? Ja. Hoe heet hij of zij? Sammy. Sammy. Een klein, klein hondje, oud, doof. En die gunt u natuurlijk ook het allerbeste? Die heeft het allerbeste. Die heeft het allerbeste. Dus als u op vakantie gaat dan uh, ook naar een 5 Nee, hij heeft het nog beter. Uh, hij blijft namelijk gewoon thuis. Oh. En uh, hoeft nooit, uh, nooit weg, wordt niet uitbesteed. Kan in zijn eigen omgeving blijven. Kan lekker buiten zijn als hij dat wil, of binnen als hij dat wil. Maar wie zorgt dan er heeft. dan voor de hond? De, de buren. He, dat werkt zo in. in dat is in natuurlijk Dorpen. gedaan na die inbraak bij u. Nee, dat, dat u denkt was van ik laat de, de hond gewoon thuis. Nee, ik had ervoor al een hond en hij is nooit waaks geweest, want hij vindt iedereen even leuk. Ja. Ja. Dus en een dove uh, waakhond, hond uh, dat is natuurlijk ook niks. Nee, nee, nee, nee, maar niks ik, heb, ook. ik heb ganzen en uh, ganzen zijn heel waaks. Dus die maken heel veel herrie. Ik ja. hoor meestal aan de ganzen of er uh, mensen in aantocht zijn en niet aan de hond. U bent uh, sinds kort uh, burgemeester, drie maanden. Uh, we dachten laten we u dan pesten met een quizje. Uh, Oké. Okay. Ja, uh, maar uh, het bleek dat u hier al woonde. Hè? Al, al ja, ja, ja. ja, zeker. Twaalf ja. jaar al. Ja, twaalf ja, jaar. Dus ja, dit, dit quizje ja, gaat winnen, denk ik. Nou, dat lijkt me leuk. Redacteur Richard Jans heeft zijn best op gedaan, dus we doen het quizje wel gewoon. Is dat een goed idee? Allright. Oké. Okay. Elst, je ziet het in de verte al liggen. Dat komt natuurlijk door die mooie kerk, die hier s'avonds prachtig is verlicht. De grote kerk, dus de protestantse kerk. De vraag is, wanneer is die kerk gebouwd? U krijgt tien seconden bedenktijd en die gaat nu in. Wanneer die kerk gebouwd is, die, de, de fundamenten zijn al uit de Romeinse tijd. En ik denk dat... Ik wil een jaartal uh, horen. De oorsprong van jaartal kerk De 1200. Oh. ja, uh, dat valt tegen. 1484, maar nou. ook dat hebben we van Wikipedia afgehaald, dus dat kan mogelijk niet ja. kloppen. Net als het inwonersaantal wat wij hier net fout hadden. Uh, welke bekende sporter is in Elft geboren? Ik zou het werkelijk niet weten. Echt niet? Nee, echt niet. Oh. nee. Nou, nee. Uh, dan, heb ik, dan geef ik zelf maar het antwoord. Die Narebel. Uh, Hans Wijs Junior is hier bijvoorbeeld uh, geboren. Is een rallyrijder. En uh, wat dacht je van uh, Jan Zwartkruis? Die naam. Uh, ik wist wel dat hij hier geboren was, maar ik dacht dat hij niet in Elst. Maar in drill geboren was. Maar dat, daar wil ik vanaf zijn. Oké. Okay, okay. hey, aan, uh, aan dit plein zit ook een uh, mooi kaaszaakje. De laatste vraag. En het heet uh, Het Zuivelhoekje. Maar dat eerst een andere naam. Wat is die andere naam? Ik zou het niet durven zeggen. Ik weet alleen dat ze ook een, een, een vestiging in Wageningen hebben. Hetzelfde bedrijf. Dan heet het ook het Zuivelhoekje. Maar ik zou het niet durven zeggen. Het valt toch tegen hoor. Ja, dit. ja, ja. Ik, zweek, ik, ik zak door het ijs. Ik, merk ik, ik dacht van dit gaat. Uh, nou, ja. nou, nou ja, uh, sorry. De Gouden Koe. De Gouden Koe. Ja, de Gouden Koe heette dat... Heette, oh, zo heette de, de zaak voor. Ja, ja, ja, ja. ja Nee, nou, nou, u het zegt, uh, dat kan ik me toch herinneren. Ja. Toch wel. Het dus ja, mijn geheugen gaan laten in de steek. Niet ja. zozeer mijn kennis. Ja. <laughs> ja. Ach. Um, we staan hier voor het gemeentehuis van Overbetuwe. Dat, dat staat dus in het plaatsje Elst. Uh, maar ambtenaren die vind je over de hele gemeente, geloof ik. Nog wel. Ja, en dat, is, dat, dat, dat, dat gaat veranderen? Daar zijn in ieder geval ver de plannen voor. Ja, we ja. hebben het, het plan al jaren terug opgevat. Hè, toen, toen deze gemeente ontstond uit de fusie van drie gemeentes. En dat is inmiddels alweer twaalf jaar geleden. Toen is eigenlijk op dat moment al besloten dat we op enig moment naar een nieuw gemeentehuis zouden gaan. Zodat we de drie verschillende locaties bij elkaar zouden brengen. Nou, dat is nooit gebeurd. Dus we zitten nog steeds in Andels. We zitten in Elst in dit gemeentehuis, Maar ook nog op een paar andere locaties, omdat dit te klein is voor het, het, het, het gehele uh, uh, apparaat. Ja. En het idee is al heel lang om bij het station van Elst, bij Elst Centraal, uh, een heel gebied te gaan ontwikkelen. Waar het huis der gemeente een onderdeel van zou zijn. Eén plek voor alle ambtenaren. Ook, ja. ja. En voor het bestuur. Ja. ja want dan... al die losse gebouwtjes, dat kost natuurlijk klauwen voor met geld. Dat kost ook geld. Uh, nieuwbouw kost natuurlijk ook geld. Maar ja. het onderhouden van bestaande gebouwen en de verbindingen ertussen... en het wat minder efficiënt kunnen werken, kost ook geld. Ligt hier enorm gevoelig. Waarom ligt dat hier zo gevoelig? nou Omdat het een, een dossier is wat al uh, jarenlang speelt omdat uh, in een tijd dat, uh, he, dat we allemaal de broekriem aan moeten trekken, mensen al snel de neiging hebben om als ze grote bedragen zien die, die gepaard gaan met het ontwikkelen van zo'n locatie. En dan uh, moeten ook tunnels aangelegd worden, er moet, er moet van alles gebeuren. Die, die, uh, dingen die op zich niks met het gemeentehuis te maken hebben, maar die wel moeten gebeuren om de locatie te ontwikkelen. Uh, en dan komt er nog eens een huis der gemeente bij waar toch een, een 20 miljoen ja. aan besteed gaat worden. Ja. Dat is natuurlijk een hele hoop geld. Ja. En, uh, en natuurlijk zijn mensen dan bang dat dat ertoe zou kunnen gaan leiden dat uh, de OZB-belastingen uh, om, omhoog gaan. En dat de burger dus moet bloeden voor het, uh, uh, het nieuwe mooie gemeentehuis. Nou, hey, dat en, is en, geen en, en, en er zijn hier ook nog wat dorpen natuurlijk. Misschien is dat wel goed om daar wat ambtenaren te stationeren. Op een soort van oog, oog in het cel houden de burger ja, ook misschien ook fijn vindt? Ja, zo werkt, dat, zo werkt dat denk ik in principe niet. Ik bedoel, het, een oog in het zeil houden is goed. Maar dat moet je denk ik met je inwoners samen goed, goed af gaan spreken. En dat gaan we ook doen. Uh, en daar hebben onze, onze, onze medewerkers, de ambtenaren, hebben daar niet een rol in denk ik. Dat, nee. uh, die moeten gewoon hun werk doen. En uh, dat kunnen ze op zich prima doen op de locatie waar ze nu zitten. Maar wij denken dat het nog efficiënter kan. En dat het ook niet duurder hoeft te worden als ze dat in één nieuw centraal gebouw zouden kunnen gaan doen. U bent een bijzondere burgemeester. U woonde hier al voordat u burgemeester ja. werd. Dat is uitzonderlijk natuurlijk. Ja. Uw carrière is ook uh, redelijk uitzonderlijk, want u komt uit het bedrijfsleven. Ja. Uh, Ondernemersorganisaties uh, en verenigingen. Ja. En nu een politieke carrière. Zeker. Uh, de politiek ingegaan omdat daar nog een baan in te vinden was? Nou, er zijn daar buiten ook nog banen te vinden. Nee, toch eigenlijk met name gewoon voor belangstelling voor de publieke zaak. Ik heb dus inderdaad altijd in de private sector gewerkt. Maar wel op plaatsen waar ik veel met overheden te maken had. Dus ik kende het wel. Ja. En ik, nou, ik moet zeggen dat ik, dat ik al jarenlang vind dat, dat er uh, ja, meer vertrouwen zou moeten zijn tussen, tussen uh, burgers en hun overheden. En dat overheden die verbinding wat meer zouden moeten leggen. Nou, dat kun je vinden. Je kunt ook op een gegeven moment besluiten daar zelf een rol in te gaan. Als je het je gegund wordt. Want het wordt je niet aangeboden. Nee. Je moet gewoon solliciteren. Dat heeft u ook gedaan. En dat heb ik gewoon gedaan. Ja. ja. En zeker. misschien uh, hielp het wel dat u hier al woonde. Natuurlijk een de omgeving kent. Ja, dat, dat kan helpen. Maar vergis je niet. Dat kan ook een nadeel zijn. Hè? Want als je echt al betrokken bent bij een lokale uh, samenleving. Als je daar alle partijen in speelt. Dan ben je niet meer de onafhankelijke burgemeester die je toch moet zijn. Ja. Dus ik denk dat ik het kon. Omdat ik weliswaar hier woonde. Maar eigenlijk altijd buiten de regio werkte. En hè, in, in, in Den Haag, in Arnhem, in, in Twente, in het buitenland zelfs. Uh, dus ik, ik had mijn werk elders liggen en mijn relaties, die, die waren dus vooral buiten de gemeente. Ja, helpt uw achtergrond, uw zakelijke achtergrond, nu ook in uw politieke carrière? Of uh, speelde u al politieke spelletjes voordat u uh, de politieke ging? Ja, het mooie is natuurlijk om beide te zeggen. En dat is denk ik zo. Hè. Je speelt ook in, in, het, in het private leven, speel je natuurlijk. Politieke spelletjes. Uh, en, en omgekeerd is het, is het buitengewoon handig dat je in uh, de publieke sector ook weet hoe de private sector in elkaar zit. En nou ja, de, de, de ervaring die je daarop gedaan hebt, nu kunt gebruiken in, in het openbaar bestuur. Ja, noemt u maar een voorbeeld. Mij. Nou, het, het, het gewoon op, op, op een zakelijke manier naar dossiers kijken. Uh, wat strakker sturen op, op, op, op, op handhaving. Hè? Dus, dus als wij regels hebben... die we met elkaar afgesproken hebben... die we democratisch met elkaar overeengekomen zijn... dan voeren we ze ook uit. En dan gaan we niet marchanderen... en dan gaan we niet allerlei... ook misschien politiek-bestuurlijke belangen... daar weer een rol in laten spelen. Uh, je kunt het nooit helemaal voorkomen. En dat zal ik ook niet kunnen. Maar ik zit dan wel op de lijn... van als we een afspraak hebben, dan voeren we hem ook zo uit. Ja. Eigenlijk raar dat, meer, dat, dat er niet meer... van zulke functies worden bekleed... door mensen die eerder in het zakenleven hebben gezeten. Ja, er zijn allerlei redenen te bedenken waarom het goed zou zijn. Maar er zijn misschien ook allerlei uh, argumenten waarom het moeilijk is. Ik, ik hoor altijd dat dan al de slagers al dat tegenvalt. Ja, dat is, dat is een van de argumenten. Ik bedoel, de, de, de... Je verdiende eerst meer? Jazeker. Ja. Ja. Ja. Toch voor de goede zaak. Ja, absoluut. En, en, en, en heel gemotiveerd. Maar om, je krijgt er wel weer heel veel voor terug. Want je zou inderdaad kunnen zeggen... je doet du, je het niet omdat je meer geld gaat verdienen. Je doet het niet, ook niet omdat je minder hard hoeft te werken. Want ik heb drukke banen gehad... maar ik heb nog nooit een baan gehad... waar ik zoveel tijd aan besteed als aan deze baan. En toch doe ik het... Uh, omdat het ontzettend leuk is, omdat je midden in die samenleving staat... en omdat je in deze functie echt in staat bent om iets voor mensen te betekenen. Mensen in je directe omgeving, mensen die die overheid nodig hebben... die jou als persoon erin nodig hebben. Dus het is een buitengewoon mooi vak. En in die zin zou ik uh, veel mensen uit het bedrijfsleven willen stimuleren... om de weg naar uh, dit soort ambten te vinden. Ja, want voor hetzelfde geld sta je dan uh, hier uh, s vroeg ochtends, ochtends, uh, bij de vierdaagse handjes te schudden. Nou, om half zeven al. Hoeveel ja. mensen herkent u al, trouwens? Nou... Van de mensen die meeliepen. Ja, de, hoe vaak nou, werd u al herkend? Oh, uh, af... veel. Ja, ja, ja? heel echt? veel. Ja, maar dat, dat stimuleren we ook wel. Want we hebben bijvoorbeeld afgelopen vrijdag... ...hebben we alle uh, mensen uit de gemeente zelf... ...die mee gingen lopen... ...hebben we op het gemeentehuis ontvangen. Oh, echt? Uh, hè, om een borrel aan te bieden... ...en alvast een, een bosje gladiolen mee te geven... Uh, en om ook te zeggen, uh, joh, wij gaan jullie straks uh, aanmoedigen. En uh, een groot aantal daarvan komt dus al, dan ook al even langslopen. Komt echt het podium op om je even een handje te geven... en te vertellen hoe leuk je het vindt dat hij uh, me inmiddels kent. Dus ja, ik ken al, ik ken al honderden mensen in, oh, uh, in ja, deze ja. gemeente. Het mag wat kosten, zo'n Vierdagense trouwens. De vierdaagse als je de totale organisatie uh, bekijkt, dat kost natuurlijk inderdaad miljoenen. Maar het brengt natuurlijk nog veel meer op. Ja, hoeveel levert het uh, de, over de, de gemeente, gemeente. Uh, uh, over Betuwe op? Zou ik niet weten. Dat zou ik niet weten. Dan, dan, dan zou je naar Kendigtalen moeten gaan kijken. We hebben, we hebben denk ik 20, 30.000 mensen langs de route staan die daar de hele dag die wandelaars naar toe te krijgen, die geven allemaal gemiddeld, nou pak een beet uh, uh, 15 euro uit aan, uh, aan drankjes, ik weet het niet. En daar kun je dus berekeningen op loslaten. Ja. Hey, u, u zit op Twitter ook, uh, we hadden het er net al over, uh, maar de laatste tweet was 24 uur geleden. Ja, de, ik zei al, ik ben nog niet zo heel nee, actief nee, in. Nee, dat hoor. valt toch tegen. Nee, dat valt reuze tegen als ja, je het uh, ja, nou, Wij gaat zitten wel kijken. Op, op Twitter, apenstaatje avondspits WNL. Zo uh, kan je ons uh, bereiken, of uh, mij via apenstaatje Casper Kooijen. Op uh, Facebook zitten wij ook, zo kan je de WNL tour Via internet uh, gewoon uh, volgen. Morgen is er natuurlijk weer een uh, zomeravondspits. Dan met luitenant-generaal Mart de Kruijf van de Landmacht. Uh, nou meneer van uh, Assendonk, uh, welke vraag zou u hem willen stellen? Nou ik weet dat uh, de Landmacht volgend jaar 200 jaar bestaat. En dat weet ik omdat een uh, aantal uh, mensen van de Landmacht met ons in gesprek zijn. Om uh, volgend jaar uh, de herdenking van Airborne en Market Garden. Die uh, volgend jaar weer een lustrumjaar uh, beleeft En die bij ons in de gemeente in Driel met de Polenbrigade, die daar destijds een belangrijke rol gespeeld heeft... heel erg gevierd wordt. Ja. En wij zijn met de landmacht in gesprek... omdat zij hun 200-jarig bestaan ook feestelijk gaan vieren... om dat in activiteiten te combineren. Dus ik zou hem vooral willen vragen of hij er zin in heeft... om daar volgend jaar samen met ons een mooi feest van te maken... en of hij er ook persoonlijk bij zou willen zijn. Die vraag gaan we morgen aan hem stellen. Oké, okay. ja. Bedankt. Graag gedaan. Fijn dat we hier mochten zijn. Welkom. Straks op Radio 1 gaat het programma Kunststof verder. Zij hebben Els Kloek te gast. Zij is onder andere samensteller van het boek 1001 Vrouwen uit de Nederlandse Geschiedenis. En Jelly Brouwer die zal straks het programma gaan presenteren. Kijk, haal nog eventjes ons Twitter-account. Apenstaartje, Avondspits, WNL. Oproep WNL. Wij blijven gewoon.